Giel van der Velden met het NOS-journaal. Festival Tomorrowland gaat gewoon door, ondanks een grote brand. Dat heeft de organisatie zojuist bekendgemaakt. Aan het begin van de avond brak een grote brand uit op het hoofdpodium van het Belgische festival. Het podium van 160 meter lang en tientallen meters hoog is volledig verwoest. Het festival begint komende vrijdag en er worden honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld verwacht. Het decor van het hoofdpodium ziet er elk jaar anders uit en is een van de paradepaadjes van Tomorrowland. Drie inspecties hebben bij het ministerie van Asiel gewaarschuwd voor het strafbaar maken van een illegaal verblijf in Nederland. Ze vrezen dat mensen die hier illegaal verblijven zich helemaal uit de samenleving zullen terugtrekken en dat hun positie dan nog kwetsbaarder wordt. Begin deze maand stemde de Tweede Kamer in met strengere asielwetten. Naast dat illegaliteit strafbaar wordt... kunnen mensen die illegale helpen ook een straf krijgen. De Eerste Kamer moet de wet nog goedkeuren. De coalitie van de Israëlische premier Netanyahu is zijn meerderheid in het parlement kwijt. Een ultra-orthodoxe partij is eruit gestapt... vanwege het plan om orthodoxe studenten... ook te verplichten tot de militaire dienstplicht. Netanjahu kan waarschijnlijk door met een minderheidskabinet. WeTransfer heeft de gebruiksvoorwaarden aangepast. De site, waar gebruikers grote bestanden kunnen uitwisselen... had eerst in de voorwaarden gezet dat de bestanden gebruikt konden worden om AI te trainen. Daarover ontstond opschudding onder de gebruikers. Volgens WeTransfer is het nooit gebeurd, maar is het wel overwogen. Deskundigen zijn nog niet gerustgesteld. Ze zeggen dat de aangepaste voorwaarden te algemeen zijn... en bestanden alsnog voor AI Training ingezet gezet kunnen worden. Het weer. Op de meeste plekken is het droog en vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen in het noordoosten wat regen. Op andere plekken een mix van zon en stapelwolken bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Langzaam het verkeer nog op de Noord-Hollandse Weeg op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Haarlem-Zuid, 5 kilometer, 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht.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 Eigenlijk had ik ze wel, uh, wel mooi gevonden als ze dat nummer in plaats van het ingekort juist uitgebreid hadden. Ik zie ze ook nog wel in staat om een rockopera te schrijven, toch? Ja, iemand... zeker. Ja, ja, ja. Zou dat erbij zijn? Een of zo, Ja, ja, ja. over voor... One ja. Night in Paris. Maar het is een beetje een macabre nummer. Het gaat over een moord. Eh, en muzikanten uh, hebben het geprobeerd om uit te rekken door een nieuw muzikaal probleem op te zetten. En dan vervolgens weer proberen op te lossen.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 ja, filmische wereld, meer creatieve wereld, ja. Eigenlijk zou we nog verder moeten onderzoeken... kijken of dat niet gewoon als conceptalbum is bedacht, de, de ja. original soundtrack. Ja, dat is ook een idee inderdaad, ja. Dat er niet één, één verhaal achter schuil gaat, maar dat, uh, dat blijft interessant. Daar moeten we nog eens induiken. Ja, zeker. Maar de opera was in ieder geval heel veelbelovend, One Night in Paris. Ja, mooi nummer. Ja, we ja. Dus staan ook een drie delen en dan komt het allemaal weer samen of zo, ja. Maar wat je ook zegt, bij die hoge stemmen, inderdaad, die ile stemmen, dan komen die ook heel mooi naar boven hier. Ja, dat vind ik niet ja, maar... altijd zo'n uh, kwaliteit van hun hoor. Ik, ik vind juist de, de, de zwaardere stemmen beter. Maar, ja. dat, uh, maar dit nummer heeft, heeft alle ingrediënten van Tensensie Wise. Zeker. Ja, alle ja. toonzettingen. Ja, jammer dat ze daarna toch uh, die twee uh, Tensie hier hebben vlak.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 als ik me niet vergis, heeft Eric Stewart toch nog wel... Uh, in de 2000s ergens... weer een tijdje deel uitgemaakt van TensiC. Maar toch wel? Ja. Oké. Okay. Nou ja, over niet uh, qua live, uh, bij live optredens. Dus nee, een tourversie is het geworden <riot> <vague même nlla> van TensiC. Ze hebben daar nou geen nieuwe platen meer opgenomen nee. eigenlijk. Hè? Nee. nee. De laatste komt in 1977, oh, ja. ja. De Stad, Deceptive Bands, ja, het waren die twee er niet eens meer bij, nee. Nee, nee dat was nee. de eerste plaat na How Dare You, Deceptive Bands. Dus dat was meteen... Ja.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 Als je ook weer een beetje de analogie maakt. Mm -hmm. Toen Peter Gabriel eruit ging, dan was ja. dat, schuurde dat niet meer. Nee. Toen is het een afgrijzelijke popband geworden. Ik kan ik niemand ja. beledigd. Maar nee. Genesis was natuurlijk volgens de echte prog, was geen progband meer. Nee, nee, nee. Maar natuurlijk. de eerste plaats zonder Peter Gabriel. Toch al. Trick, ja. stick as a, uh, sorry hoor. Flick the Trick of, of the Tail ja. Die is nog wel helemaal old school Genesis. Ja, ja, ja, ja. ja dat geldt eigenlijk ook een beetje. Dat Echo nog na. Dat geldt ook een beetje voor Deceptive Bands. De eerste plaats van 10 ja. Zonder Godly Cream. Die is gewoon bijna nog helemaal. Ja. Nou, ik uh, kan me ook iets bij voorstellen. Uh, dat ze een tijdje doorgaan in het zelfs ja, ja Ja. En daarna weer een andere weg kiezen. Ja. Ja. Ja. De invloed van die twee zal wel een tijdje te merken zijn. Dat geloof ik ook wel Ja. ja. Misschien dat er nog songs op de plank lagen of zo. Of had ook ja, zo. zoiets. Ja, dat heel zou goed zou mogelijk. Ja. Ja. Ja. Niemand heeft eigenlijk meer over een reunie van heel TNCC. Uh... Nee, ik denk dat ze alle vier nou wel leven eigenlijk. Ja, ja. ja je moet ergens mee beginnen. Volgens mij leven ze ja. nog wel. Ja. <laughs> er zijn er nog die, die spelen, nog, zoals ja. in hun eind zeventigen, begin 80. Ja, die Goldman, die treedt nog steeds op. Hè. Volgende ja. week dinsdag en woensdag weer. Maar Wat gaan we goed. draaien, Pim? Ja. Na dit hele lange epo's van uh, One Night in Paris. Ja. Nou zegt u maar, welke was het? Ik had nog weer even terug aan de sheet Sorry, the sheet music. De Sacro Iac. Here's a new dance that you all can do. Baby, baby, what's it gonna do? Sit back and relax, cause it's good for you. Baby, baby, what's it gonna do? What's it gonna say?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 If your mind is tripping, but your disc is slipping, here's what you gotta do.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 Zeker een mooi nummer, Sacro-Iliac. Moet je toch maar eens opzoeken wat het eigenlijk, wat het eigenlijk betekent, inderdaad. Ja. Ja. Sacro-Iliac. Ja. ja, maar ze is een leuk dansje. Hetzelfde als het, dansen, als een... het uh, zelf bedacht is en misschien uh, dat er weinig achter schuil gaat. Maar, uh, <laughs> ja. Ze hebben zich aardig ingehouden. Ze hebben gewoon een hele mooie, prachtige uh, hemelse melodie geschreven, zonder tempowisselingen, zonder alle gekke toonwisselingen, zonder breaks. Ja. Uh, het kabbelt, maar dan op een hele goede, in de goede zin van het woord, heerlijk door van het begin tot het eind.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 Het is ook een van de vele, ja, een van de favorieten. Het is een ook bekend nummer geworden. En een van de favorieten van alle fans. Ja. Het nummer laat het zwaar door de Beatles beïnvloed geluid horen. En sommige van de muzikale elementen lijken rechtstreeks geïnspireerd te zijn... door nummer Dear Prudence uit 1968. En Phineas Mars. Ja, net andersom natuurlijk. Ja. Ja. Maar zeggen ze nou dat de Beatles...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 van de cover van de Deceptive Bands. Ja. Uh, er was, dat heeft Graham Goldman in een interview verteld. Ze waren op zoek naar iets van... er moest iets, als ik me goed herinner... iets uit het water kruipen. Iets Deceptive, iets een beetje gemeenachtigs. Mm -hmm. Maar uh, dat vonden ze uiteindelijk... toch niet zo'n goed idee. Ik <laughs> okay. moest er toch maar een mooie dame worden. En toen kwamen <laughs> ze op het idee, nou dan. Dan wordt het waar een duiken die, je kent die Hoes, die, oh, ja, die zo'n prachtige, ja, zo prachtige dame uh, kennelijk uit het water redt of zo Dus er komt, uh, er komt iets heel moois uit het water. Ze had ook een actrice in gedachten die, uh, ja. die dan eh, wat foto's speciaal gemaakt in de studio ja. voor, die, voor die hoes, die dan als model uh, voor die hoes zou fungeren. Okay. Maar die had er ja. geen trek in. Nee. <laughs> Ik ben even vergeten wie het nou was. Maar okay. zij, ze had er toch geen zin in. Toen hebben ze uh, dus gewoon een ander. Uh, op zich goed uitziet, model genomen. Ja. Waarschijnlijk <laughs> heeft het ook minder gekost. En toen is het die hoes geworden. Ja, leuk omdat ze te weten, want ja, hoes, dat is toch heel belangrijk. Hè? Zeker vroeger met die albums en zo. was Dat uh, Denk ik nog belangrijker dan tegenwoordig met uh, ja, cd's en ja, ja. met Spotify. Soms, Heb je helemaal geen uh, hè, niks meer. Dat een heel zijn, dat, een ja. Hele leuke verhalen zitten achter, achter een hoesfoto. En ja. Dus niet altijd, hoor. soms wordt gewoon wat gekozen. Van, van, ja, dus, uh, dan vind ik altijd nog steeds zo frappant dat uh, Abbey Road van de Beatles zo de hemel in het bord geprezen eigenlijk. Ja. Stel dus er geen vlekken voor. Tot, nee. Het is een geniale hoesfoto. Tuurlijk niet. Waarom is het dan nou geniaal? Dan loopt iemand zijn blote voeten over een zebrapad. <laughs> waarom kan het niet geniaal zijn? Nou, je hebt het nu alleen over elkaar.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 Het is, ook, het is ook een soort nachtwacht, hè? De nachtwacht ja, is wel veel een te soort. soort, ja, soort ja. Allegaatje ja. alle van ja. figuren en zo. Maar uh, ja, iedere tijd heeft zijn eigen icoon, hè? <laughs> ja. Maar het, het heeft. Uh, zijn er echt hoe ze die al aanspreken van, uh, om bij, deze be bij dit niets. beentje te spelen? Nee, nee, nee. nee. nee Daarom vind ik het leuk dat niet je veren. het een beetje toelicht. Want ik heb er nooit zo naar gekeken, nee, nee. Uh,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 Ja. En je weet, je kent ook het verhaal over die Volkswagen Keven met het nummerbord. Nee, dat is, ja? is een heel verhaal dat Paul, uh, dat Paul McCartney dood is en ja. de Volkswagen ook uh, gekocht heeft. Ah, ja, wat, is, wat zit er in het plaatje? Dat vind ik om um, die reden al interessanter dan, dan de Mona Lisa. Dat vind, geen Volkswagen te bekennen, ook die hele Mona Lisa niet. <lacht> Nee, maar nee, dat is natuurlijk ook wel heel geschiedenis, hè. De Mona Lisa van de Bromsche Glimmerdag, en dan wie en zo, en uh, welke tijd en zo. En, uh, ja, ja, heel apart. Ja, ja bij, bij uh, Da Vinci weet je ook niet, uh, niet eens of het een man of een vrouw is vaak, hè? Die, die speelt ook zelfs met al Oh, oké, okay, ja. ja, een hele clevere rakker clevere was dat. <laughs> ja. Ja. Nou, hij was zeker clever. Hij heeft toch gewoon alles ont, uh, ja, uitgevonden, ja. eigenlijk, hè. Ja, ja. ja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 Dus, uh, uh, Moeten uh, moet luisterers zelf is maar dus doen Het is Freudiaans, geloof ik. Ja, ja, volgens ja. mij ook inderdaad. Ja. Ja, we kunnen wel eens een uitzending aan Freudiaanse bandnamen uh, <laughs> leiden, want ik ben er nog wel een paar. <laughs> maar wat leuk is van deze plaat, uh, wat een leuk nummer vond ik: I'm so laid back, I'm laid out. Want ik ben een beetje gaan okay, een ja. research gaan doen in de aanloop naar onze uitzending vorige week.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 ...waar hij inderdaad gewoon... Uh, ...wat mij nooit verveelt. Nee, nee. En wat ze nee, notabene nee. toen te slecht vonden... ...en op de plank hebben laten leren. En nu? Ja, inderdaad. Met, ja. Met, ja, dat ja. bewijst toch wel dat ze toch wel... Uh, ja. ...de lat voor zichzelf heel hoog legden. Ik dus ik ik I'm so in laid in back, yeah. I'm laid out. Oké. Okay. I'm so laid back, I'm laid out op ZFM Zandvoort. Hier komt hij. Shout it, as he knocked on my door He said, you better move your butt boy Or you'll knock on heaven's door I'm so laid back and laid out I'm so can't hit this face down I'm wide to the teeth I'm fused to the floor So baby, don't you pop it over As this sunny, so I stay here.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 ja, is, uh, ja, van die King's zijn een erg mooi nummer. En, en de deze, Gizmo moet ja, ik... is goed dat je nog even draait. Ja. Daar moet ik nog eens even goed naar luisteren, die Gizmo. Die, uh, was het nou... Dat heeft zich niet doorgezet, hè? Want het apparaat werd toch... Uh, nee, ik denk het dat het een beetje overgenomen is. Ja, want je had natuurlijk ook de gitaar aan synthesizers gekoppeld werden. Ja, dan had je een beetje hetzelfde idee, ja. Ja. Ja. Je hebt ook ja. wel eens een gitaar gehad. Dan kon je met snaren snaren gewoon een synthesizer aansturen of zo, hè? Ja, vast ja. wel, ja. Het ja, was, nou, was een apparaatje. werd heel voorzichtig op de snaren gepositioneerd. Het dus ja. moest dan precies goed zitten. En die, die kreeg je heel veel van die aanslagen... waardoor het een soort zangerige ja, ja, ja. toonde. Ja. Maar, ja. De, maar wat je zegt het was moeilijk de stem in aan. Het, het, het verloopt gewoon natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Maar dat is een heel andere discussie. Misschien uh, pas niet in de 10cc, Want die mannen die konden gewoon zuiver live zingen. Maar ja. je hebt natuurlijk tegenwoordig autotune. Ja, ja, ja.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 Oh. Die doet alsof hij live zingt. Hij zegt ook: dus, er wordt geen mededeling over ja? gedaan, maar die, die zingt dus gewoon een tapeje. Dat wist ook niet Een, nee. een, een tape, uh, ja? loopt ermee met ja. zijn stem, omdat hij het niet meer haalt. Oh, ja, okay. willen we dat nog zien en horen? Dat hoef ik nou niet meer mee te maken. Ja, de, de sfeer is natuurlijk toch wel apart dan. He? Ja, het is, ja. dus ik ben heel benieuwd wat het is te zien. zegt. Maar ja, als hij al die uh, hits gaat spelen, dan, dan, dan ja, het kan, kan het niet het, het kan een enorme teleurstelling worden. Maar het nee, dat ook geloof ik worden. niet. Nee. Nee. Want uh, we moeten, ik, denk, ik denk dat het uh, ergens in het midden blijft. Dus ik heb mijn verwachtingen... Ja, ik laat me heel graag vooruit, maar mijn verwachtingen zijn expres niet te hoog. Oké, okay. ja. En uh, daar kan het alleen maar mee Ja.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 star of a brand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 Art for art's sake, money for God's sake. Dus dit was Art for Artsex en dan gaan we afsluiten alweer dit uh, tweede uur met Tensy Piet, alweer hartstikke bedankt. Het was me weer een waar genoegen. Hebben we alweer plannen voor de volgende uitzending? Nou, noem eens wat. Deze. Deze. Deze met nummer met deze of ja, nou. we hebben ook nog een hardrood van John Mail staan natuurlijk. Ja. Ja. ja, maar laten we dat eerst. Zo, jouw voorstel over deze vind ik uh, helemaal niet, niet zo, ja, zo verkeerd. Leuk, ja. Allemaal de Die weet stuiten we ja. nog op een. Maar uh, eigenlijk wil ik ook. Uh, uh, laat ik jou een beetje inspireren, Joe Jackson. Night oh. and Day. Ja, of alles van uh, Joe <laughs> Jackson ook weer. De top 5? Uh, top 6 van uh, Michael Jackson, Joe Jackson. Uh, zal ik even in moeten duiden. Ik, ja. ik ken zijn werk heel slecht. Ja, Hoeveel albums ja. heeft hij gemaakt? Heel veel. Heel veel. En ook heel gevarieerd of zo. Dus hij is ook al een tijdje bezig. Hè? Een jaar, dat volgens mij of al. ja, al. Ja. The Real Man, ken je toch wel? Ja, ja, ja. Ja, ja, ik, ik, uh... ja wat, ik... ik vind deze wel een goed, een goed plan. Deze, oké. Okay. Dan doen we de volgende keer deze, ja. Oké, okay, luisteraars, hartstikke bedankt. Uh, de volgende keer deze.